Zandvoort. Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM, Op TV. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Dames en heren, aftellen is begonnen. Acht uur lang. De muzikale flashback. Van een vol jaar. Van een vol, van een vol van jaar. jaar. jaar. Eurohit.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 I wanna go. I wanna go for a ride. Hop in the music and your body rock your body. body. Rock your body. Rock your body. Come on, come on, rock that body. Body. Body. body. Rock your body. Come on, come on, rock that body. Rock your body. Come on, come on, rock that body. Let me see your body rock. Shaking it from the bottom to top Freak to what the DJ drop We be the ones to make it hot To make it hot Electric shot, Energy like a billion watts Space be booming, the speakers pop Galactic call me Mr. Spot We bumping in your pocket When you come on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 on my super, super fly lady. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own. You could be the model type, skinny with no appetite. Short stack, black or white. long as you do what you like. Body out of sight. Body, yeah, body out of yeah. sight. She does a two-step and a tongue drop. She does a cabbage patch and the bus stop. She likes electro, electro head, pop, head, pop. she love hip hop. She likes to break in, she feel punk rock. She likes like Samba and the Mambo. She likes to break dance and Calypso. Girl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 No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 Titel 10 Minutes. Nou, dan laat hem ook daadwerkelijk 10 minuten duren. Maar ja, voor de radio uh, is dat een beetje voorspelbaar. En uh, zeer ongemakkelijk. Want dan kan je maar een paar platen draaien. Zou maar in uren in 2010 tegenkomen. Dan heb je toch echt een uh, probleem. Daarom duurt de originele versie net geen 4 minuten. Mooie lengte om er weer een hit van te maken. 10 Minutes wordt in Nederland de opvolger van Amazing. De zin die het goed deed in de charts. Maar nu wel een vernieuwing uh, nodig heeft. Het zal voor Ina lastig zijn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 Ja, hier is uh, Love, 16 weken in de lijst met de hoogste positie, de nummer 5. Top 10 stond ze 6 weken in. Oh, oh, oh.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 Keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do.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 Output Out of portions. popping up on Forbes list, gorgeous. Hold up, niggas start to They be talking bullshit. I be talking more shit. They nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my false shit. But I ain't with closure, I will never forfeit. Less than four bars. Google bring the chorus in. Did you get the picture yet? I'm painting you a portrait of young. I'm forever young. I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 jaaroverzicht de maanden augustus en september. We gaan weer door met de lijst EuroHit 2010, daar hebben we het over. Nummer 32 is er voor Elise Doudou. en Pack Up! I get tired. 2010 Op ZFM Stop. So take your time, and stop. Like I told you, and never take it all for granted. Oh, sunrise will do. Get it to air you. Sunrise will.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 Dat maakt de hier nou zo leuk hè? Je hoort alleen maar goede platen loskomen vanaf 10 uur s ochtends tot uh, 6 uur s avonds uh, bij CFM. Zo ook uh, vandaag op deze 2 januari 2011 tot aan 6 uur vanavond. Tot aan het hele laatste blokje met Jos van Dam tussen 4 en 6. Nou, het is weer even tijd voor een uh, overzichtje welke platen hebben gedraaid van de nummer 40 tot en met 31. Nummer 40 vinden we Alicia Keys met Try Sleeping with a Broken Heart. Ze behaalde 353 punten en stond 15 weken genoteerd in de hitlijst. En de hoogste positie die zij behaalde was nummer 4. Dan hebben we de dames uh, Lady Gaga en Beyoncé, ook zij scoren in 2010 enorm goed. Vandaar dat we ze terugvinden op nummer 39 met de single Telephone. 355 punten, 13 weken genoteerd in de lijst. En positie nummer 3 was het meest hoge wat ze hebben kunnen bereiken. Dan gaan we naar de Black Eyed Peas. Ze mogen natuurlijk niet ontbreken. Ook niet in uh, Euro 2010, 2009 hebben ze al voldoende meegemaakt. Maar 2010 en, uh, komen ze zeker ook weer tegen. Ze ook met de single Rock Dead Body 38 dus, 356 punten en uh, 16 weken genoteerd in de hitlijst. Dan gaan we naar de dame Christina Aguilera. Ze is uh, weer helemaal terug hoor. Met de single Not Myself Tonight. Nou, dat hebben we wel gehoord meisje. Uh, ze, de hoogste positie die zij behaalde in de Breakdown in 2010 was nummer 4. We hebben twee Ina's achter elkaar. Leuk is dat altijd. Nummer 36, Ina met 10 minutes. De plaats die slechts 4 minuten duurt en geen 10 minuten. Gelukkig maar. Anders had ik helemaal niet uitgekomen. En op nummer 35 vinden we Ina weer terug met de single Love 359 punten. Ja, en wie heeft het dan 360 punten? Want we gaan natuurlijk langzaam maar zeker steeds meer punten aan de platen toekennen. De plaats die op nummer 4. 34 staat, dat is de plaats die 360 punten heeft behaald via de Euro Breakdown. Brandon Flowers en Crossfire. Dan gaan we naar een leuke covertje van JC. Ja, de single van Elven is onder andere genomen. En dan hebben we het natuurlijk over Forever Young. 362 punten behaald in 2010. 16 weken genoteerd in dit lijst en de hoogste positie was de nummer 3. Dan hebben we Elise Doolittle met Pack Up. 363 punten. 16 weken ...in de hoogste positie nummer 6... ...maar toch weer even wat beter dan de single van Jay-Z. De plaat die we zojuist draaiden was de nummer 31 uit Eurohit 2010. Je hoorde de single van Tom Helsen en Sangerhuis. 363 punten, 16 weken genoteerd. En de hoogste positie nummer 4... ...en een gemiddelde positie van 18,3125. Ja, het is allemaal wat om te weten. Hè? Je krijgt het horen nog tot aan 6 uur vanavond. Na het overzicht van de nummer 40 tot en met 31 in euro in 2010 hoor je uiteraard de nummer 30 langskomen uit de hitlijst. 15 weken genoteerd in de lijst met als hoogste positie de nummer 2. Top 10 stond Lady Antebellum, want over die plaat hebben we het. En Need You Now 7 weken ingenoteerd en ze behaalde 364 punten. achteraan de nummer 29 van 2010. Geheel terecht nummer 29, want het is gewoon een uh, lekkere plaats om uh, te horen. En uh, met name ook een echte radioplaats. Je hoorde Cheryl Cole in uh, Fight for This Love. Ze stond daarmee 14 weken in de Europe. Werk daar met als hoogste positie de nummer 1 nummer 1, 1, 1, 1. En er stond ze ook 1, 1, 1, week 1. Of op, moet ik eigenlijk zeggen. <laughs> ze behaalde in totaal 368 punten. We gaan gewoon door, alsof er niets aan de hand is, want we gaan wel op naar de nummer 1. En daar uh, ben ik me toch wel even benieuwd naar. En Sjoz uh, wil maar niks zeggen. En wij hebben de lijst nog niet gezien. Vind ik eigenlijk een beetje flauw. Maar goed, betekent wel dat we gewoon gezellig uh, zo dadelijk weer gaan luisteren tussen 4 en 6 naar Sjoz van Dam. Met de laatste 25 van 2010 Is hij aangekomen bij de nummer 28 En die is voor Scouting for Girls Hier is de single Famous sofa Action Het is wel een beetje jammer dat Roy Haldeman nu niet meer in de studio is. Anders zou hij zeggen, ja, er is ook een Nederlandse festival. Wat moet je? Wat moet je van me? Je hoorde de nummer 27 uit Euro in 2010. De single van Adam Lampard. En what do you want from me? 15 weken in de lijst genoteerd met als hoogste positie de nummer 1. Twee weken stond hij daar. En uh, in de top 10 stond hij maar liefst zes weken. Zo dadelijk George Van Dam met de 25 heetste uit 2010. Daarvoor moet je gewoon blijven luisteren naar CFM. Bedankt iedereen voor het luisteren. En de laatste is de nummer 26. Rox en My Baby Left Me. rest